Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is inderdaad bezig met nieuwe plannen rondom abortus. Het is het gesprek van de dag in de VS. Er is een stuk uitgelekt waarin staat dat de meerderheid van de leden van het Hoge Rechtshof een eind wil maken aan het recht op abortus. De opperrechter zegt dat dat nog geen definitief standpunt is. Maar snel na het nieuws verzamelen zich voor- en tegenstanders van abortus bij het Hoge Rechtshof. Yeah! Not going to get away with this. Let me say that I don't care what I have to do. But they they're not going to do this to DC, and they are not going to do this to America. There is more of us than there is of them, and we are going to fight. Een definitieve beslissing over het advies dat komt nog. De Amerikaanse president Biden konden al aan zich te verzetten tegen het wat hij noemt radicale standpunt. In Dublin is een man van 69 uit Tilburg opgepakt die 52 kilo kat probeerde te smokkelen. Dat is een natuurlijke druk die vooral populair is in Somalië. Door op de bladeren te kauwen krijg je een high. Veel geld was de druk niet waard. 52 kilo had een straatwaarde van 26.000 euro. Ter vergelijking bij cocaïne ligt die rond de 50.000 euro. En De TBS'er die per ongeluk werd vrijgelaten door de gevangenis in Sittard zit vast voor het stalken van zijn ex-vriendin. De man zat sinds 2015 vast en moest in 2020 naar een tbs-kliniek. Vandaaruit bleef hij brieven schrijven naar zijn ex, waar hij nog een week stelstraf kreeg opgelegd. Maar de gevangenis liet hem ongeluk vrij. De man meldde zichzelf de dag erna weer bij de tbs-kliniek. En het parkeerterrein van Lowlands is vanaf nu helemaal overdekt met zonnepanelen. Als je daar in augustus lekker feest komt vieren, kun je je auto in de schaduw parkeren onder een enorme rij zonnepanelen. Een indrukwekkend gezicht vindt Lowlands baas Erik van Eerdenburg. We zijn natuurlijk een festival voor hele jonge mensen die last hebben van het milieu en de ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan. In 2030, 2050 wordt er toch een soort naartoekomstbeeld geschetst. En wij denken we moeten onderdeel zijn van de oplossing, niet van het probleem. Ja, er is plek voor 15.000 auto's. En de zonnepanelen wekken het hele jaar stroom op. Goed voor 10.000 huishoudens. Het weer, het is een koude nacht. Morgen eerst zonnig. Later wat meer wolken en ook wat kans op een bui. Het is morgen tussen de 15 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De enige file van dit moment staat nog op de A1 vanuit Amsterdam. Tussen Blarikum en de Afrit Soest. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover, de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZfM. ZfM. Met nu de herhaling van ZfM Jazz. Goedemorgen luisteraars <coughs> en welkom bij ZFM Jazz. Het favoriete jazzprogramma op de zondagmorgen. Mijn naam is Jaap Funnelkotter en ik ben de samensteller... en presentator van dienst op deze hier in Zandvoort zonnige zondagmorgen. Also a warm welcome to our English-speaking listeners. Welcome to the program... En hope you enjoy our music in de coming two hours. Het programma staat vandaag in het teken van de lente. Wat nummers met uh, de lente als onderwerp. En aangezien het uh, komende week 4 en 5 mei is, uh, besteed ik ook aandacht aan de muziek van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Toen uh, jazz uh, een ongekend populaire muzieksoort was. Uh, inmiddels is het een uh, soort muziek... denk ik, voor een uh, wat kleinere groep liefhebbers. Maar toen, na de bevrijding... Uh, was iedereen in de ban van jazzmuziek. En ik laat u in de komende twee uur... wat voorbeelden horen uit die tijd... Uh, hoe toen op deze muziek gedanst werd... en meegezongen en meegejuicht. Oké, okay. genoeg gepraat... Uh, ik ga door met het Oscar Peterson trio. Een uh, opname uit een live concert in uh, Chicago in 1957. Het was het drummerloze trio van Oscar. Uh, met Oscar op piano, Herb Ellis op gitaar en Ray Brown op bas. We'll be together again. En dat was een rustig muziekje om de zondagochtend uh, mee aan te vangen. Uh, Oscar Peterson, We'll Be Together Again. Uh, het eerste lentenummer is een nummer uit de 50 jaren. Daar gaan we al. Peggy Lee, vlak na de Tweede Wereldoorlog, heel erg populair. En hier treedt ze op samen met George Shearing. George Shearing, de blinde Engelse. Pianist die al snel naar Amerika vertrok en daar een grote carrière maakte. Ze worden begeleid verder door Toets Tielemans op gitaar. Toets, uh, wiens honderdste geboortedag we uh, op dit moment vieren... en het Metropoolorkest, gesponsord door de Vlaamse overheid... brengt een prachtig uh, programma om deze grote jazzmusicus uh, te eren. Zij treden op in diverse Nederlandse steden in de komende week. Dan nog Carl Pruitt op bas en Ray Mosca op drums. Het is een opname uit 1959 eh, genomen vlak na de, eh, het live optreden eh, op de Miami Disc Jockey Convention. Ja, dat had je toen nog in die tijd. Oké, okay, genoeg gepraat. We gaan luisteren naar There'll Be Another Spring. Don't cry The bird is on the wing another time to love and laugh with me just waiting. George Shearing, There'll Be Another Spring. Uh, behalve muziek, jazzmuziek uit de veertiger en vijftiger jaren... draaien we natuurlijk ook uh, jazz uit de 21 ste eeuw. En zo kom ik aan bij een zeer getalenteerde Nederlandse jazzmuzikus, Tom Beek. De laatste keer dat ik hem hoorde is wel weer een tijd geleden live. Dat was op 10 februari 2019 in de Krocht... Uh, werd hij nog begeleid door Erik van der Luit op piano... en de uh, overleden Erik Timmermans op contrabas... en Erik Koger op drums, die we laatst ook weer in de krocht zaten. Ook weer in de krocht zagen. Uh, Tom Beek, uh, begeleid door een crème de la crème... van uh, Nederlandse jazzmuzici. Uh, Martijn van Ittersen, gitaar... Ilja Reingoud, trombone, Martijn de Laat... Uh, noem maar op uh, Rob van Bavel op Fender uh, Roads. Marcel Rierze, drums, percussie om er maar een paar te noemen. We gaan luisteren naar Hearts and Numbers. Ja, dat waren de klanken van Tom Beek en zijn vrienden, een uh, opname uit 2009. We schuiven wat op in de tijd en we komen uit in 2016 en wel bij V. Klaassen. V. Klaassen, die we onlangs nog in de, de krocht mogen belu mochten beluisteren... begeleid door Cor Bakker, een ontzettend leuk en sfeervol concert... Uh, Fee, eh, die binnenkort haar 25-jarige artiestenjubileum viert... en er komt een hele box met cd's uit. Ja, ze worden nog gemaakt, cd's. Naast ook natuurlijk vinyl, wat weer helemaal populair is. Hier hebben we de cd Luck Child. Wat ik zei, uit 2016. Waar Fee begeleid wordt door Olaf Poltsin op piano... Peter T. op gitaar... en Ingmar Heller op bas... Een classical standard die we ook vlak na de Tweede Wereldoorlog hoorden in a sentimental mood, maar nu geïnterpreteerd door V. Klaassen. A sentimental mood I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame. prachtige stem toch V-Klaassen in een sentimental moet een hele bijzondere interpretatie prachtig uh, in de vijftige jaren kwamen er ook veel jazzmuzici over naar Europa uh, om hier uh, de jazz te spelen de uh, zalen zaten vol mensen waren enthousiast en zo kwam Jerry Mulligan met zijn kwartet uh, aan in de sal pleielle in parijs op 1 juni 1954 en Jerry op bariton had meegenomen, Bob Brookmeyer op trombone, Red Mitchell op bas en Frank Isola op drums. En zij speelden daar in sal playel, Laura. als de Jerry Mulligan Quartet uit uh, uh, de Salle Pleiëlle in Parijs. Dan uh, ga ik nu voor u draaien... een van de meest bekende en geliefde pianisten, jazzpianisten... uit die decennia na de Tweede Wereldoorlog... namelijk Errol Garner. Errol Garner met een stijl die je uit duizenden herkent. Bij de eerste aanslag hoor je dat eigenlijk al... In Nederland, nagespeeld ooit door dokter Frans de Wijs... Willem Duijs bedraaide daar in de tijd ook wel eens opname van. Maar niets gaat boven Earl Garner zelf natuurlijk. Een van zijn allerberoemdste opnames is het Concert by the Sea... 19 december 1955 in de Sunset School in Carmel by the Sea in California. Het was een amateuropname, eigenlijk niet bedoeld om uitgegeven te worden... toch gedaan en een van de meest succesvolle LP's ooit van Errol geworden. We gaan luisteren uit dat concert naar Teach Me Tonight. en de gehum van Errol Garner... wanneer die speelde... Uh, prachtige opname, historische opname... Teach Me Tonight... uit het Concert by the Sea. Uh, een andere historische opname... is uh, uh, de LP Concerto de Aranguet... van My Miles Davis en Gil Evans. We gaan niet het concerto draaien... dat zou te lang duren in deze uitzending... maar uh, van deze live opname... Uh, gaan we draaien een live opname uit Carnegie Hall. 19 mei 1961 gaan we het nummer draaien uit een uh, Disney film. Sneeuwwitje, Someday My Prince Will Come. Met het Miles Davis quintet. Miles natuurlijk op trompet. Hank Mobley op de Norsax, Sox. Wynton Kelly piano. Paul Chambers, Bas en Jimmy Cobb op drums. Een prachtige bezetting. Luistert u naar Someday My Prince Will Come.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 En dat was ineens met een onverwacht einde... Uh, uh, someday My Prince Will Come van Miles. En zoals u hoorde, Henk Mobley met zijn tenor had in dit nummer even vrij af. We gaan weer terug naar de lente. En we gaan luisteren naar Rita Reis met het trio Pim Jacobs. Het stond op een uh, jubileum LP uit 1965... genaamd Congratulations in Jazz... Want Rita begon haar carrière in 1945. Zo na 20 jaar werd deze LP uitgegeven als uh, uh, jubileum-LP. Rita, vocaal, Pim Jacobs, piano, Ruud Jacobs, bas. Spring will be a little late this year. be a little late this year a little late arriving in my lonely world over here for you Slow to start a little slow reviving, but music it makes in my heart. Yes, time heals all things, so I needn't cling to the sphere, it's merely na de klanken van Rita Reis met het trio Pim Jacobs... gaan we door naar haar eerste man, die veel te jong overleden is... de eerste man van Rita, Wessel Ilke. Uh, vlak na de oorlog, begin vijftiger jaren, werd een serie uitgebracht... een jazzserie, LP's, Jazz Behind the Dykes... waar alle uh, muzikanten die op dat moment uh, heel actief waren in de jazz... Uh, op te horen zijn... Het is een verzameling die na de hand ook op cd is uitgegeven. En het geeft een prachtig beeld van de Nederlandse jazz scene uit de eind 40er en vijftiger jaren. Uh, ik heb het Wessel-Ilke combo hier klaarstaan met Jerry van Rooyen op trompet, Toon van Vliet op de North Sax, Rob na piano, Dick Bezemer bas en Wessel Ilke zelf natuurlijk op de drums. Het nummer is getiteld Wailing for Wailing. Een mysterieuze titel. Ik ben er niet achter kunnen komen wie deze Wailing was. Het is een opname van 16 augustus 1955. We gaan luisteren naar Wailing for Wailing. We'll mm -hmm. En dat was het Wessel-Ilko-combo. Op 10 april, jongsleden, ging ik naar de kocht om te luisteren naar Michael Varenkamp. Fantastisch concert, Het publiek, was super enthousiast. Vandaar dat ik deze uitzending twee nummers van hem laat horen, eentje voor en eentje na het nieuws. Voor het nieuws heb ik nu een nummer gekozen van zijn cd Spirits... Het gelijknamige nummer Spirits, door hem zelf geschreven. Waarbij Michael vokaal uh, actief is en trompet flu en flugelhoorn. Ik weet niet meer zeker of hij ook in dit nummer zingt. Dimitri Chapeau, tenor Sax, Wieboud Burkens, Keyboard en Hammond. Harry Emmerijn, Bas en Erik Koger op drums. Een opname uit juni 2021. Luistert u naar Spirits. En dat was Michael Varenkamp met in dit nummer Spirits... ook een belangrijke rol voor drummer Erik Koger. Het uh, loopt tegen de klok van 11 en dat betekent dat uh, ik het laatste nummer... voor het nieuws ga draaien en dat wordt een nummer van Benny Carter. Benny Carter trad op in Montreux, het uh, plek waar het beroemde... Het jazzfestival, ieder jaar gehouden wordt. En dit is uh, het jazzfestival van Montreux uit 1977. Benny Carter speelt op dit uh, nummer Body and Soul. Uh, zowel de alt, als de, uh, de, de alt Sax als de uh, trompet. Daarnaast Ray Bryant op piano. Niels henning eurstedt Pedersen op bas. En Jimmy Smith op drums. Ik hoop u na de nieuwsberichten en de boodschappen... weer aan te treffen voor het tweede gedeelte van ZFM Jazz. Also for our English listeners, this is the last uh, uh, tune... before uh, the news and the commercials. And I hope to uh, see you back uh, after the news... for the second hour of ZFM Jazz. Body and Soul... Benny Carter